Twee uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn in het ziekenhuis in Innsbroek... waar prins Friso op de intensive care ligt. Even voor half één kwamen ze met een auto aan bij het ziekenhuis... vertelt verslaggever Menno Reemeijer. De koningin stapt uit, prinses Mabel stapt uit... en dan zie je toch wat dit met ze doet. Zwaar aangeslagen, elkaar ondersteunend, zonnebrillen op... gingen ze het ziekenhuis binnen.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 Op de WK Allround Schaatsen in Moskou... is de 500 meter bij de mannen gewonnen door de Paul Brodka. Koen Verweij werd tweede en de neur Bukou eindigde als vijfde. Jan Blokhuizen eindigde als zevende en Sven Kramer eindigde op plaats acht. Bij de vrouwen werd de 500 meter gewonnen door Christy Nesbitt. De Canadezen bleven alle anderen ver voor. Tweede werd de Russin Lobicheva en Irene Wüst eindigde als derde. De favoriete, de Tsjechische Sablikova, werd viertiende. Haar achterstand op Wüst was bijna een seconde.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 Aan we bij verkeersinformatie. Op de A8 richting Zaandam is een ongeluk gebeurd bij Ozaan. Daar is de rechterrijstrook dicht. En daarom staat er een file op de A10-ring noord richting Zaanstad tussen Kadule en Ozaan een Werf van 2 kilometer. 4 kilometer file op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij afrit Berkel en Rode Reis. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, ook daar is de rechte rijstrook dicht. En door werkzaamheden staat op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Een file tussen Elden en Elst van 2 kilometer. Het eerste automerk dat adverteerde met zijn overdekte zitplaatsen.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 Met verder onder meer Jeroen KB, Erik Snijder en Halina Rijn. En met bijzonder archiefmateriaal. Opium je er vanavond om half elf bij de Avro Nederland 2. NOS Langs de Lijn, het is drie minuten over twee. We zijn nog zeker vier uur bij u. Mocht er nieuws zijn vanuit Oostenrijk, dan hoort u dat vanzelfsprekend. Dan onderbreken we de uitzending uh, direct. Um, we hebben veel aandacht voor het WKO Rounds. Met Jochem Uitenhagen hier in de studio. En Joris van den Berg en Eben Wenemars in Moskou. En zometeen ook aandacht voor de halve finale van het ABN amro Tennistoernooi Tussen Del Potro en Berdig. En later vanmiddag natuurlijk Roger Federer. Maar dat is pas veel later. Laten we even kijken wat we gemist hebben in uh, de afgelopen paar minuten in Moskou. Joris en Eben. Mooie optreden van de Zuid-Koreaanse Do Young Park. Zij is 30 januari 19 geworden. Ze ging voorzichtig van start en plaatste in de slotfase van haar drie kilometer. Een mooie versnelling. Echt knap gereden. 4'11.90 daarmee dook ze. Ja, brutaal moet je het eigenlijk noemen. Onder de beste tijden tot nu toe. Zij leidt nu voor Rookert. Die heeft 4'12.2. En Jorien Voorhuis staat op dit moment derde met 4'12.4. Maar dat is allemaal na acht ritten. Het startschot dat u nu hoort is het schot dat Nja toen en Cindy Kla op gang brengt. Ja, dat is de wereldrecordhouder uh, op, de, op, de, op de drie km, is, is nu Nog even over, over de Koreaanse. Wat heel knap is, dat je op 19-jarige leeftijd... gewoon een verval van binnen anderhalve seconde had. Dat is heel erg vast. Want daar hebben de dames heel veel moeite mee... om, om, om die rondetijden gewoon constant te houden. En als je dat op 19-jarige leeftijd kunt... Ja, dan heb je, een, uh, heb je gewoon een hele goede race gereden. En nu dus klassen achter haar naam die tijd. 3,53. 3 is het wereldrecord, maar dat is al zo oud. En het is gereden op een baan die zoveel sneller is dan deze. Dit is de tiende baan van de wereld, maar zij reed het op Salt Lake City. En ja, dat is anders. Hè, erbij. Ja, ik zie je natuurlijk al de ja, afgelopen jaren, zie ik haar iedere keer rondrijden. En dan heb ik iedere keer dat soort tijden in mijn hoofd. 3,53 of uh, 1,51 op de 1500 meter. Die onwaarschijnlijke wereldrecords. En dat, dat, dit is echt een hele andere zin die klasse. Die kun je echt niet met elkaar vergelijken. Ze rijdt nu een eerste ronde van 313-4 31, met een opening van 20.1. Ja, dan is ze goed op weg, maar dan, dan zal ze gewoon ja, een, een tijd van rond de 4 tussen de 4.10 en de 4-14 rijden. En absoluut geen wereldtijd onder de 4 minuten. Denk je dat het met haar ooit nog uh, zo wordt als het was? Ja, dat denk ik niet. Ik, denk niet dat, uh, ik, weet, ik, denk, ik weet niet of ze dezelfde drive nog heeft om, uh, om, nog, om nog weer zo goed te komen. Ze vindt het mooi, ze wil graag, maar ze heeft zoveel problemen om op zometeen die laatste paar rondjes door te komen. Ze, ze, de eerste paar rondjes die winnen meestal wel, maar als het dan één keer misgaat met de nieuwe syndicassen, dan gaat ze ook echt heel erg kapot. En dan verliest ze echt secondes per ronde tegelijk. Ze rijdt tegen de Noorse hoop in bange schaatsdagen. Ook daar, want wat is de schaatswereld toch eigenlijk klein aan het worden. Njatoen, een vrouw die op de Noorse afstandskampioenschappen zo'n beetje alles won. Maar die nu wel tegen een achterstand van een metertje of twintig aankijkt. Achter de tamelijk brede rug van Klassen die nu over de streep komt. 1400 meter. Rondje 32-1. Dan is ze absoluut de snelste op dit moment van alle vrouwen die tot nu toe gereden hebben. Dit is de negende van twaalf ritten. Hierna schussler Perstijn, Dan gaat het echt beginnen met Nesbit. Linda de Vries, met alle respect wat voor wat daarvoor gebeurd is. En de afsluiter, sablikova wust Maar dat komt zometeen. Ja, als je dan naar die rondetijden kijkt hè, van, van, van klas, en als ze dan gewoon doorrijdt, dan rijdt ze een hele goede eindtijd. Maar ik ben heel bang voor die laatste paar ronden. Bij 31-4, 32-1, 32-1. En ze gaat nu weer naar de volgende, volgende ronde toe. Ze rijdt nu een ronde, weer 32-1. Dan rijdt ze wel een hele vlakke race. Maar ja, het gaat om die laatste paar rondes. En dat is nou net het onderdeel dat Cindy Klaassen niet meer zo fenomenaal beheerst als in haar hoofd hoogtijjaren. Wat zei je, Robert? Goed. Uh, ik meen de bij... Robert in mijn oor te horen. Excuus. Ja, dat klopt. Dat was ik. Oké. Okay. Uh, geen probleem. 8 uh, over 2. Ik zei net dat Federer ook vanmiddag speelde. Mocht u een kaartje hebben gekocht voor vanavond en denken, wat krijgen we nu? Ik moet eerder naar Rotterdam. Niet doen, want het is gewoon vanavond die anderhalf finale. veel en all around the world. Jochem Haag moet er nog even van wennen dat als er een rood lampje brandt dat hij dan uh, in de uitzending is. <lacht> is dat? <lacht> is dat het oh, ja, ja. was? Ja, zeg maar oh, ja, dat was het lampje voor je. Ja. Goed, we gaan naar Claudia Pechstein. Die, uh, ja, wat kunnen we van haar verwachten? Een groot vraagteken. Ik ben benieuwd naar haar uh, drie kilometer heren. Van een rood lampje naar een rood pak. En dat is het pak van Claudia Perstein. Ze is onderweg en ze had last van de nek. En het was tot en met woensdag twijfelachtig of ze ging meedoen. Maar ze zoeft over de baan en deze vrouw is zo ervaren. Zo steenhard op die lange afstanden. Het is de diesel uit Duitsland. En ze rijdt tegen die sprinster. Nesbit, winnares van de 500 meter in 38.30. Maar Erben wil dolgraag kwijt wat er gebeurd is, ik moet sorry, Pechstein rijdt tegen Schussler uit Canada. Maar wat gebeurde hiervoor met Cindy Klassen, Nou, we zeiden dat Cindy Klassen, die laatste paar rondjes, dat ze wel heel erg stuk zou gaan. Maar dat ging ze deze keer eigenlijk helemaal niet. Ze kwam op een prachtige eindtijd uit van 4.07.50. En dat is daar ook verreweg de snelste van allemaal. Dus we hebben nu een hele mooie richttijd voor, voor, voor de volgende ritten om, om te kijken van wat, wat die tijd, tijd, tijd waard is. Uh, Claudia Pertin is al een poosje onderweg en heeft alweer een ronde van 31 3 gereden en een ronde van 31.8. 31, Zij is in ieder geval heel goed, goed onderweg. Maar... Ze zal ook wel een gat moeten overbruggen want haar 500 meter was niet haar allerbeste. En het sterke stuk van Klaassen kwam nu. Hè? Die, die kwam met rondjes 32-1, 32-1, 32-1, 32-4. En ze ronden af met 32-9 en doen een wat mindere 34-0. Ja. Maar dat leidde tot 4-0-7-49. En daarmee legt ze de lat tamelijk hoog voor ja. de vrouwen die nu nog aan de start gaan komen. Ja, want Claudia Perstein reed net een rondje 32-2, dus één tiende in de ronde langzamer dan... dan uh... Dan Cindy Klasse. Maar ze gaan alweer naar de vierde, vierde doorkomst door. En ze gaan nu gelijk op naar de, naar, naar, naar de finishstreep. En uh, even kijken wat deze ronde nu eigenlijk gaat doen. Het is een ronde tijd van... Ja, dan gaat ze gewoon inleveren op, uh, op Claudia Persa. Want ze rijden, of, of op, op uh, Cindy Klassen, want ze rijdt een rondje 34-4. Dan geeft ze in deze 32. ronde... 32-4. Of 32 Dan geeft ze in deze ronde weer drie tiende van een seconde toe op het schema van Cindy Klassen. En klasse ging nu heel goed door met 32-4, 32-9 en 34-0. Ja, die 4-0-7, jij zei, dat kon voor Linda de Vries wel eens betekenen... dat er misschien zometeen een PR aan zit. Want zij rijdt, om de verwarring even weg te halen tegen Nesbitt, de Canadezen. De Canadezen die nu in de baan is, is een steer, Brittany Schussler... in staat tot 4-0-3, maar ze rijdt achter de feiten aan. Achter Pechstein aan, die nu doorgekomen is in 32-5. Ja, en een uh, 3-0-0-8-9, en dus ze moet nog twee ronden rijden... En, en Claudia Persson is natuurlijk wel iemand die die rondetijden echt heel erg vlak kan houden. En de laatste ronde van Cindy Klasse was een 34-0. Dus daar kan ze zo meteen die winst op pakken. En dan zit, een, zit er een tijd in van ik denk zo rondom de 4 -6. Maar we zullen het zien, want ze gaat nu richting de bel. En kijken hoe Claudia Persson nu door gaat komen. Ze rijdt een ronde van 33-0. 33-0. En ook Claudia Persson is nu behoorlijk moe. Ik denk... Ja, ze gaat de rit in ieder geval winnen, maar Makkelijk. het is niet de, de Claudia Perstijn van... Uh... Van, van, van vorig jaar, die, die echt heel erg overtuigend won. Maar ze gaat nu naar de laatste 200 meter. Ja, ze gaat die bocht wat moeizaam in. Met een beetje een rood aangelopen gezicht. Ze is duidelijk ook niet topfit. Ze heeft dus die problemen gehad met haar nek. En ze gaat daarvoor de prijs betalen hier. 4,749 staat er voor klassen. En een andere veteraan. duikt er net onder. 33-0 slot rond de Pechstein. 4,0730. 10 is haar eindtijd ongecorrigeerd en die schussler is heel stiekem in haar kielzocht toch uitgekomen op een nette tijd 40982. Perstijn dus niet super, niet helemaal fit, niet een kandidaat denk ik voor de gouden of zilveren medaille, maar misschien kan ze meedoen in de strijd om het brons. Ik word nu echt een beetje gespannen want nu zijn er de laatste twee ritten. Nog twee ritten te gaan. Christine Nesbitt tegen Linda de Vries. Zij staan al aan de stad. De rit hierna. Martina Sablikova tegen Irene Busta. Dit zijn twee fantastische ritten, dan, ritten dan de gaat Madriken. het Madre. Nu weten we meer. Ik denk dat we na deze twee ritten echt wel gaan weten... Van, nou, wie er in ieder geval op podium komen... en wie er, uh, wie er misschien ook wel weer wereldkampioen gaat worden. Sablikova heel kalm. Rijdt ze zich warm in de verre binnenbocht nu. Ver van de start verwijderd. Ze heeft de trainingspak nog aan. Een wit mutsje op. Maar de Nederlandse supporters... getoord met oranje pruiken ala la Pippi Langhaus, staan. ...enthousiast langs de baan. Want daar staat ze met een strak gezicht. Linda de Vries 4079 achter haar naam als persoonlijk record. 3979 reed ze net op de 500 meter. En daarmee dook ze zojuist voor het eerst in haar carrière... ...op die afstand, op de sprintafstand, onder de 40 seconden. En haar tegenstander is de vrouw die de 500 meter won. 3813. Ze ging als een jachtluipaard hier over het Moskouse ijs. Christine Nesbit, sprintster, wereldkampioen. Wilde ze worden, maar ze werd het niet. Want in de slotafstand... Op de WK-sprint werd haar die titel eigenlijk ontnomen door die Chinezen... die Stoïs zijn onder de 37-doop naar een 36-er. En dat kostte Nesbit de wereldtitelsprint. Ze werd tweede en ze wil nu op jacht naar eerherstel. naar toch nog een mooi resultaat in haar toch al lange seizoen. Ze reed veel goede World Cups op de ja. 1000 en de 1500. En ze is nu gestart tegen Linda de Vries op de 3 kilometer in Moskou. En Linda de Vries neemt gewoon heel erg brutaal... gewoon bijna de... Ja, ze neemt volgens mij de voorsprong op de... Op de 20 meter, dus allebei. Ze openen allebei 20-1. Dat zijn volgens mij ook de snelste openingen van de dag. Oh, bijna bijna de ene snelste opening van de dag. Uh, Linda die gaat er nu vol achteraan op de kruising. Want Nesbitt is niet een hele snelle starter, maar kan wel heel hard rondjes rijden. En het is dus voor Linda nu zaak om in de eerste ronde... dat contact te houden met Christine Nesbitt. En dat doet ze heel erg goed, want ze komt gewoon zij bij, eh, bij, eh, bij Nesbit En ze gaan naar de 600 meter toe. Ik vind het heel dapper dat Linda in deze race vroeg in de wedstrijd gewoon meegaat met Nesbit. Ze doet het in een slag die mij een beetje doet denken aan de slag van Tony de Jong. Ze komen allebei door in 31.4. Zitten daarmee bovenin het klassement tot nu toe. Maar ja, die twee supersteers komen zometeen nog. Sablikova en Wust Nu dus in de ene laatste rit Nesbit, de Vries. De Vries nog steeds aan de leiding in de buitenbocht. Ja, dat is mooi om te zien. Hoor. Als je dus een goede rit hebt hè, waarbij je gewoon echt aan elkaar gewaagd bent. Dan kun je ook profiteren van elkaar. Je zag nu weer op die kruising dat het heel mooi is dat Linda de Vries 10 meter dan voor Nesbit rijdt. Dan kan Nesbit daar mooi heen rijden. En die komt nu ook onderdoor. Dat en doet ze doet rijden ze... alweer een ronde tijd van 31,7 ja, 31-7 Nesbit. 31-9 Linda de Vries. Daar zijn ze allebei. Dat is ook de doorkomst op de 1000 meter. Als een derde van de afstand erop zit. De snelsten in die ronde. Allebei dus onder de 32. Ze jagen elkaar lekker op. Nesbit gaat nu toch al met de arm op de rug. En dat is een positie die haar een beetje ongewoon is. Want zij is is een vrouw van de 1000, de 1500 en ook wel de 500 meter. Dit is langer. Ze is eigenlijk een schaatser zoals Erben Wennemars dat vroeger was. Een vrouw van de sprint en ja. van de middenafstand. Ja, en de Vries leidt. En dan kun je wel een hele goede drie kilometer rijden. Maar dan moet wel echt alles meezetten. Dan moet alles goed gaan. Dan kun je één keer een goede drie kilometer rijden. Maar Linda de Vries he, komt nu door in een rondje 31-9. Die neemt echt het initiatief in deze wedstrijd. En op die kruising gaat Linda de Vries nu naar die buitenbocht. toe. Christine Nes betreedde een rondje 32,5. Halve en seconde. kan kans aanklampen. Ik denk dat Nesbit nog één keer één ronde aan kan klampen bij Linda de Vries. Maar is het dan ook niet uh, duidelijk dat dit gebeurt na ongeveer 1500 meter? Dat na ongeveer de maximale afstand waarop Nesbit echt kan vlammen Linda de Vries zo'n beetje probeert weg te rijden. Maar ik zeg zo'n beetje want Nesbit knokt zich terug met 32-1 en Erben, wat is de rondetijd van Linda de Vries? Ja, Linda de Vries is nu 32-5, maar dit is het spel van die binnenbaan en die buitenbaan. Want nu heeft Linda de Vries weer de voordeel van het, het gaan naar die binnenbaan. Zij ziet Nesbit voor zich rijden. Maar het gat is groot, hoor. Ik hoop dat ze nu in deze binnenbocht dat gat kan dichten. En jawel hoor, ze komt er weer onderdoor. Dit is een prachtige rit. Dit zijn twee dames die elkaar echt helpen naar een fantastische eindtijd. Het is ook een psychologisch spelletje denk ik. Nesbit weet natuurlijk goed als ik me terugknok dan zet ik die wat minder ervaren Linda de Vries onder druk. En ze komen ongeveer gelijk door nu in drie rond. 32-6 de Vries, 32-8 Nesbit. De slotfase raad, Nadert nog twee rondjes. Nog twee rondjes en dan gaat lopen die de ronde rond tijd tijden op. Nu gaat Linda de Vries naar de buitenbaan toe en heeft Nesbeth echt heel veel moeite om, nog, uh, om, om de aansluiting te houden. En ik denk dat Linda de Vries nu voor het eerst echt die, die, die, die, die leiding gaat nemen. Dat neemt ze ook. Ze komt de bocht uit met 5, 6 meter voorsprong. En dan kan ze zo meteen in die buitenbocht, richting die binnenbocht, kan ze vol achter Nesbeth aangaan. Kan ze optimaal profiteren. Ze gaan naast de bocht in. Met een ronde tijd van 32,9 voor Linda de Vries en 33,2 voor Nesbeth. En nu komt op de kruising. Vol genieten van wat Nesbit. Wat genieten? De vol langs heen. Ze Nesbit. Nesbit al ingehaald. Nou, ze wapperden naar buiten Nesbit. Ze hield het tot daartoe mooi. Je zag af en toe dat Nesbit op breken stond. Maar ja, het klinkt raar, maar ze vermanden zich. Nesbit knokt voor wat ze waard is. Dat is knap om te zien. Maar ze gaat klop krijgen van Linda de Vries. Die de dag zo mooi opende met een persoonlijk record. Op de 500 meter. Ze dook voor het eerst onder de 40 seconden. En ze gaat nu een uitroepteken zetten achter die eerste dag. Met 4 Rijdt ze. En de heer Wennemars komt dat aan. Een persoonlijk record in Moskou. Haar tweede PR van de dag. De eerste dag van Linda de Vries op het WK hier is zeker geslaagd. Ze krijgt een handje van de coach. Ze staat eerste na twee afstanden. Tenminste, dat staat Nesbit. De Vries staat tweede. Maar ze heeft wel vreselijk goede zaken gedaan. Want zij kan op de tweede dag nog veel meer moois gaan laten zien. Op bijvoorbeeld de vijf kilometer. Ja, Mag ik even ik was... een reactie van Jochem Halen? Want jij bent ook erg enthousiast. Ja, nee, Absoluut. Ik, ik, ik, ik was al tijdens de drie zoiets van... ik denk dat zij toch wel de meest opvallende rijster van de Nederlandse gaat worden... Even los van de resultaten van Irene. Want ze rijdt gewoon een PR op de 500 meter. en nu weer een persoonlijk record op de 3 kilometer. En dat doe je het gewoon onwijs goed. Ja. En Nesbit ook, naar vermogen? Nou, ik vind Nesbit gewoon knap. Uh, als je gaat kijken, ze rijdt de eerste 600 mee. We weten dat het geen 3-kilometer-rijdster is. Maar ze weten de schade aardig te beperken hoor. Dus uh, die gaan wij morgen met een hele harde 500 meter. gewoon uh, in de laatste ritten van de 5 kilometer zien. Ja, ook goed. Um, ja, mooie rit zeg, die laatste. Nou moet Wüst het ja, laten gaat, zien. Het gaat echt gebeuren nu hier hoor. Ze staan weer eens naast elkaar. Sablikova, Likova, met die soort Star Trek bril heeft ze op haar gezicht. Met allerlei <lacht> kleuren. Maar vooral oranje reflecteert in die bril. En dat komt deels door het pak dat naast haar staat van Irene Wüst. Vroeger een beetje wispeltuurig en leek het op faalangst waarmee ze wel eens te stellen had. Nou, die Irene Wüst bestaat niet meer. Want hier staat een daadkrachtige jonge vrouw die inmiddels weet... Wat winnen is en presteren en pieken. En nu staan ze naast elkaar. Twee vrouwen met veel ontzag voor elkaar op weg naar de start. En de start is voorbij, want de drie kilometer is begonnen. En wust in de buitenbaan. Sabrikova in de binnenbaan. De echte specialisten tegen de vechtersbazin uit Goorden. Ja, de olympisch kampioen van Turijn tegen de olympisch kampioen van, van, van Vancouver op deze afstand. Irene Wust zet nog even haar, haar, haar bril goed. En ze opent in een, in een, in een tijd van 20,27 de zesde opening. Dus niet de snelste opening voor, voor Irene Wust. Maar ze nog vol op Martina Sabrikova. Uh, dus uh, ja, ze zijn, ze, zijn goed, ze zijn goed weg. En ze, ze hebben er volgens mij alle, allebei zin in. Nou, Wust heeft er kennelijk zoveel zin in dat ze besloten heeft het een beetje op een andere manier te doen dan ze doorgaans doen. Want normaal wil ze nog wel eens uit het zogenaamde startblok vliegen. Nu doet ze het kalmer. Maar de eerste volle ronde van Irene Buust mag er wezen. Want ze rijdt een stukje weg van Sablikova. 31-0 is haar rondetijd. Sablikova is een tiende langzamer. En ligt nu vier tiende achter op Irene Buust. Ja, ik ben blij dat ze niet echt... Heel hard open, want dat ga je echt bekopen in die, in, in, in die laatste ronde. Maar 31-31, 1-0 is nog steeds wel vrij pittig. Martina Sablikova die komt nu op die kruis en kan ze amper de aansluiting vinden met Wüst. En Wüst komt met die buitenboog nog steeds met voorsprong, voorsprong, voorsprong uit. Dus hij heeft nog steeds, steeds het heft in handen. Maar... Ja, een klein beetje, Sablikova kruipt dichterbij met een heel mooie 31-1. Wust ook goed, 31-3. Daar zijn ze allebei aanmerkelijk sneller dan Lin. Dat de Vries hier was met haar 31,9. En die goede ronde was hier ten uite van Nesbit 31,7. Maar we kijken naar dit duel. Ze dansen over het ijs. Naar de buitenbocht gaat nu Sablikova. Die is Stoicijns. Die krijg je niet zomaar uit haar evenwicht. En in de binnenbocht ja. komt Buust nu met een zwaaiende rechterarm weer voorbij. Ja, hartstikke mooi. Hoor. Daar zie je echt dat spel. Hè? Als je een goede rit hebt, dan, dan rij je allebei goed. En Irene heeft weer met, met die binnenbocht. Rijdt ze een snelle, snellere ronde dan dat Stablikova? Nee, ze rijden precies dezelfde, dezelfde, dezelfde, dezelfde ronde. Nu heeft Sablikova weer het voordeel van het gaan naar die binnenbocht. En nu rijdt ze toch wel naar Irene toe. Maar daar hebben ze in ieder geval bijna vier ronden gezamenlijk met elkaar opgereden. En Sablikova moet natuurlijk een gat slaan. Die moet echt heel veel tijd inhalen. Wil ze echt uh, Irene achter zich laten? Dus, bijna zes seconden. En, bijna zes seconden. En nu gaan ze gewoon gelijk op. Dus. Uh, Irene wuus doet ook tot op heden goede zaken. Maar wat gebeurt er nu? De 1800 meter en daar komt ze aan. De Tsjechische 31-5. Zij slaagt er als enige in op dit punt in de wedstrijd nog een 31er te rijden. Wust 32-0. En Wuus gaat het nu een beetje benauwd krijgen, Erben. Ja, dat zal wel, maar ze heeft nu vier rondes gereden en vier rondes binnen een seconde. En Irene wuus heeft meestal dat het schema veel sneller en veel harder oploopt. Ze heeft optimaal geprofiteerd, ze heb ik over wat geprofiteerd. Ze komt er gewoon weer naast. Hier rijdt een hele goede Irene Wust. En dat horen we aan de Nederlandse supporters nu op die hoofdtribune. Want Wüst schuift weer voorbij Sablikova. 2200 meter. 31-6 Irene Wüst. Wat een prachtronde. 32-1 Sablikova. Oh, dit is echt ongelooflijk. Dit doet me denken aan die rit die ze reed in Turijn. Toen reed ze ook een fantastische rit. Toen reed ze hem, eindelijk eens een gewoon helemaal, helemaal vlak uit. Met nog anderhalve ronde ronde, ronde te gaan. Ze gaat echt hartstikke goed. Wat misschien, ja, Sablikova die gaat hem waarschijnlijk wel wel winnen deze rit. Maar dat maakt niks uit. Want het gaat hier om het klassement. Irene heeft de aansluit. Irene zit nog steeds met nog één ronde te gaan. Vlak, langs, vlak naast, naast Sablikova. En die wetenschap die moet haar goed doen. Dat ze op dit moment met goede zaken bezig is. Met nog 400 meter voor de boeg. Sablikova. Nu met een knalharde 31-5. Wust 32-0. En dan gaan ze de slotronde in. En Wust. Bungelt voorover met haar hoofd, doet die arm weer op de rug. Ze weet dat ze er bijna is, maar alles gaat nu pijn doen. Zeker als ze die Tsjechische spriet ja. van zich ziet wegdansen. Sablikova gaat de rit winnen, gaat de afstand winnen. En Erben Wennemars gaat ons vertellen in welke tijd ze dat gaat doen. Ja, dat gaat een hele mooie eindtijd worden. De meiden gaan echt allebei heel erg hard rijden. Sablikova finish in de tijd van oh, ongelooflijk. 4-0-1-80. Maar Wust. 4-0, 72. Daarnaast ja, ja, natuurlijk verlies hij er is. Maar het ze doet hele goede zaken. Hele grote stap richting een tweede wereldtitel van Irene Buust. Kleintje wodka begint meteen hier een, een, een, een, een obade aan Wüst. Want Wüst is eigenlijk de grote winnares van deze afstand. Sabliko wint. baanrecord, geweldig. Dat is ontzettend knap een 4-0-1. Maar wat Wüst hier laat zien, Erben? Ja, met name de ritopbouw. De ritopbouw is echt fantastisch. Ik heb dit hele jaar ik heb vaak kritiek gehad op Irene Wüst. Dat die schema's veel te hard opliepen. Maar ik hou het even bij, jongens. ronde 31-1, 31-1, 31-7, 32-0, 31-6, 32-0... 32,5. Dit is een hele goede rit. Ik denk dat dit de beste drie kilometer is die ik Irene Wüst ooit heb zien rijden. Ze geeft anderhalve seconde toe op de vrouw die ze op de 500 meter een achterstand van bijna zes seconden aan de broek gaf. Omgeleken naar de drie kilometer dan. En dat wil zeggen dat Irene Wüst de eerste slag met Sablikova gewonnen heeft. De tweede slag komt natuurlijk morgen op de vijf kilometer. Maar daarvoor kan ze eerst... ...haar nog een tik uitdelen op de 1500 meter. Ze omhelzen elkaar nu. Sablikova complimenteert Wust. En dat is ja. heel raar, want Sablikova heeft de rit gewonnen. Maar dit gebaar zei alles. Sablikova kwam langs bij de uitheigende Wust die daar voorover hing. En ze tikte haar complimenterend op de rug. Goed gedaan, iedereen. Hier heb ik heel veel respect voor. Ja, dat is mooi om te zien, want Irene Wüst... Die zegt wel dankjewel, maar die denkt van, ik ga jou gewoon verslaan. Ik ga hier morgen gewoon eventjes wereldkampioen worden. Niet, niks, niks. Ik denk dat, dat, dat iedereen zo echt heel erg blij mee is. En Stavlikova, het, het doet alsof ze wel, al, ja, ze, ze, ze, ze zwaait wel naar een vlieg. Maar ik denk dat ze, ondanks dat ze de rit gewonnen heeft... Dat ze echt niet tevreden is. En uh, Linda de Vries, zeg ik nog even, wordt natuurlijk keurig derde hier op de drie kilometer. Eén Sablikova, 4 0 80. Twee Irene Buust. Dat is slechts 89 erachter. achter. 4 69. En drie Linda de Vries. Echt heel knap gedaan in dat nieuwe persoonlijke koor. 4.07.06. En dat wil zeggen dat na één dag Irene Buust aan de leiding gaat. Op dit WK allround in Moskou. Waar het ineens heel gezellig is met allerlei muziek. En met een heel knappe prestatie van die vrouw in dat oranje pak, Irene Buust. Nesbit staat nu tweede, 2200ste achter haar ombreken naar de 1500 meter. En daarop is Nesbit natuurlijk de grote favoriete en specialiste. Maar die vrouw speelt op de 5 kilometer geen rol. Dan op 3 Sablikova, 2,38 nu achter de op de 1500 meter. En Linda de Vries staat na twee afstanden, vierde. Haar achterstand is bijna 3,5 seconden. Maar... Erben, de winnares van de dag, ja, het is ja, duidelijk. He. De winnares van de dag is zeker weten, Irene Die doet echt hele goede zaken. Nesbit staat nog wel tweede. Maar die gaat het echt niet doen op die 5 5 kilometer. Dat zag je op de 3 kilometer al. De laatste twee ronden waren daar al echt te ver. En de 5 km is zo meteen nog vijf ronden verder. Dit gaat ze echt niet, echt, niet, echt niet redden. Buust is, is, is, is, is voor mij de absolute winnaar van de dag. En wij gaan even twijelen en dan komt als toetje van deze dag de 5 kilometer voor mannen. 1 minuut voor half drie. We gaan voor het eerst vanmiddag en zeker niet voor het laatst schakelen... met het ABN Amro-tennisternooi in Ahoy. Daar zit uh, Jan Roels te kijken naar Del Potro tegen Berdig. Is die partij nou? Zo te horen worden ze voorgesteld of is die partij al begonnen? Nee, nee, nee, is al een tijdje in de gang. Oh. We hebben al een break uh, voor Del Potro uh, achter de rug. Die brak meteen de service van de Tsjech-Berdig... in de eerste game van de wedstrijd. Del Potro leidt nu met uh, 3-1. Ja, Een mooie partij tussen de als nummer 2 geplaatste Berdig... en de als derde geplaatste Argentijn Del Potro. Del Potro die, die dus een debuut maakt in Rotterdam dit jaar... was er in uh, 2010 een hele tijd uit met die polsblessure. Daarvoor speelden ze ook voor het laatst tegen elkaar... Kaar Berdig en Del Potro. Del Potro won toen twee keer. Maar de laatste jaren, dus na die polsblessure... hebben ze niet meer tegenover elkaar gestaan. En het zijn toch twee top spelers. Nu een goede servers van Berdig. Dus ze moeten kijken van hoe hij die, die harde groundstrokes van Del Potro kan weren. En kijken of hij kan terugbreken in de eerste zet. Het is dus de eerste... Halve finale vandaag bij het AMI AMRO World Tennis Tournament. Vanavond dus die andere halve finale tussen Federer en Davidenko. 3-1 voor Del Potro in de eerste set. Radio 1. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Koningin Beatrix en prinses Mabel waren sinds het begin van de middag... in het ziekenhuis in Innsbroek, waar prins Frizo op de intensive care ligt. Een verslaggever, Menno Rema, is bij het ziekenhuis. Menno, ze zijn intussen weer vertrokken? Ze zijn... Uh... Even na twee zijn ze weer vertrokken. Even voor half één kwamen ze binnen. Goed anderhalf uur zijn ze binnen geweest. Toen uh, prinses Mabel en koningin Beatrix aankwamen... zwaar aangeslagen, zeer geëmotioneerd. Uh, elkaar ondersteunend gingen ze naar binnen. Anders was het toen ze weer naar buiten kwamen. Ik um, uh, kon zelfs een heel klein glimlachje af bij de koningin. Daar kunnen we niks uit afleiden, wil ik niks uit afleiden... maar ik beschrijf maar even hoe ze naar buiten kwamen. Stapten in de auto's en uh, gingen weg. En naar we begrepen hebben, zijn ze terug naar leg. Ja, nog steeds geen nieuws over de gezondheidstoestand van de prins. Nog steeds geen nieuws over de gezondheidstoestand van De Prins. Uh, en daarmee kun je zeggen dat uh, de situatie onveranderd is, uh, stabiel, maar nog steeds niet buiten levensgevaar. Dankjewel meneer. Het personeel van containeroverslagbedrijf APM op de Maasvlakte heeft opnieuw het werk neergelegd. Er is een conflict over een nieuwe CEO over de 700 werknemers. Belangrijkste twistpunt is de eis van de vakbonden voor compensatie van het AOW-gat. Dat ontstaat door een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. En de Nationale Ombudsman gaat openbare hoorzittingen houden over de manier waarop de overheid de Q-koorts heeft bestreden. Alle sleutelfiguren die betrokken waren bij de aanpak van de Q-koorts kunnen een oproep verwachten voor de openbare hoorzitting. En dat geldt ook voor de oud ministers Klink en Verburg. Dat waren de hoofdpunten. NOS Radio NOS Op één. NOS Radio Langs de lijn NOS Langs de Lijn met uh, U hoorde net het ABN AMRO Tennis Trooi, Jochem Uitehagen hier in de, de studio Die meekijkt op de televisie naar de prestaties van uh, Irene Wust. Ja, zeg het maar over die race van Wust, Ermen en uh, Joris waren er erg enthousiast over. Ja, nee, dit is gewoon een hele goede drie kilometer. Uh, Ermen was al lyrisch over de rondetijden. Ik zie iedereen zelden... Uh, na drie ronden, uh, of in dit geval zelfs na vier ronden... een versnelling plaatsen, dat doet ze nu wel. Ze valt echt aan. En ze gaat ook niet op een hoop aan het eind. En dat geeft mij heel veel vertrouwen, ook voor een vijf kilometer. Omdat ze die schade ook beperkt heeft, ja. Ik, houden. Met Sablikova, normaal ja, dat, uh, uh, uh, rijdt Sablikova weg... in het tweede gedeelte van... Ja, kijk, we hebben het natuurlijk al vaker gezien. iedereen is, is ook Olympisch kampioen drie kilometer geweest. Uh, dus ze kan onwijs harde drie kilometer rijden. Maar uh, Sablikova denkt natuurlijk van, ja, shit... Ik kan niet heel makkelijk echt een groot gat morgen slaan. Ja. En die 500 meter zit er nog mooi eh, komt eraan. En dat is natuurlijk ook wel even de afstand van, uh, van iedereen. Kijk eens naar de verschillen in het algemeen klassement. Je weet niet of ze je op je scherm voor je hebt staan. Uh... Nee, maar ze zijn... Uh, Christine Nesbit uh, staat gewoon nog uh, volgens mij eerste op... Uh, nee, de het... eerste. Nesbitt... Staat de middels als eerste? Oké, okay, dan heb ik het echt niet goed gezien. de uh. eerste, Nesbit tweede op uh, uh, 0,22. Ja, nou kijk, dat is, Nesbitt is wat mij betreft uh, voor die vijf kilometer straks... natuurlijk een uitgemaakte zaak. Dat, is, dat, dat, dat wordt hem gewoon niet. Ze zal een hele goede 500 meter rijden. Uh, maar ik denk dat de strijd gaat nu op het podium... Uh, om, de, om de eerste plek tussen straks Irene... En en ik denk dat Linda de Vries als Nederlandse... die gaat kijken of ze op derde plekje kan komen. Ja. Is het verschil groot genoeg, denk je? Of hoe, nee, laat ik het anders zeggen. Hoe groot moet het verschil zijn, denk je, voor de vijf kilometer? Als ik kijk naar de vorm waarin iedereen nu verkeert... en die is dus gewoon goed... ik denk ik dat ze... nou laat ik het voorzichtig... ze moet ongeveer een, een seconde of acht, negen moet ze voor hebben. Dat betekent dat ze ongeveer achttien moet houden. Achttiende van de punt. Ja, ja, ja. 18 van een punt. En Dat is in seconden, wat zei je? 8. Nou, dat is uh, vanaf de 5 km 500 meter terug. Dat is een factor 10. 10, dus, 8 dus seconden. 18, 8 seconden, 8, 9 seconden. Ja. ja. En dan naar de andere. Jij, Linda de Vries heb je, al, uh, heb je al even genoemd. Denk je dat hij nog een stapje naar, de, naar het podium zou kunnen maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk het absoluut. Um, ik moet dan even ondertussen, gauw zit ik te kijken of ik de resultaten erbij kan pakken. Uh, voor mijn neus. Uh, ik heb nog niet het klassement voor me. heb ik hier wel hier bij me. Maar ze staat er. Ja, ik heb hem bij me. Uh, ze staat nu op de 4 in het klassement. Uh, moet moeten op... eigenlijk naar Nesbit kijken, verschil met Nesbit. denk ja, ik. Ja, uh... precies, we moeten verschil naar Nesbit kijken. En natuurlijk ook mm. even kijken naar Cindy Klaassen, want die staat erachter. En uh, tussen Linda de Vries op de vierde plek en Cindy Klaassen op de zesde plek staat die Katarina Lobysheva, een Russische, die op een vijf uh, of een drie kilometer in, nou, niet echt lekker uit de verf komt, op de vijfde meter prima kan rijden, maar die, die zal geen rol van betekenis gaan, uh, gaan, uh, gaan maken. En dan hebben we Cindy Klaassen en Claudia Persen op 6 en 7. Ja, daar moet Linda ook een beetje naar kijken. Maar ik denk dat Linda gewoon een hele, heel goed toen gaat rijden. Dus hij rijdt morgen ook een PR op de 500 meter. En een hele goede 5 kilometer. Dan denk ik dat ze gewoon derde kan worden. Ja. Zeg even wat anders. Heb jij overwogen om in Zweden te gaan rijden op dat natuurreis daar? Het is heel kort door me heen geschoten. Maar na mijn goede ervaring op de Hollands Venetiator vorige week zondag, dit is echt gaaf. Maar ja, het zijn wel hele lange tochten. Dus uh, dat moeten we toch aan de andere over. 200, 200 kilometer. Ja, ja, dat is een eind hoor. Elma de Vries heb gewonnen, weet je dat? Nee, leuk. Ja. Leuk voor haar. Ja, absoluut. Hi Elma. Ja, ja goedemiddag. Gefeliciteerd Elma. Dank je wel. Dit is Jochem Uithaga, als je hem nog niet had herkend. Ja, ik had de stem inmiddels herkend. Ja, in Falun in Zweden, de laatste Grand Prix-wedstrijd. 200 kilometer boven Stockholm. Vertel even, hoe ging het? Nou ja, het was voor ons doen lange koers natuurlijk. We rijden bijna nooit 100 kilometer. En er stond een strafwindje, het sneeuwde. En ja, ze verlaten Zweeds meer. Het was bar omstandigheden, maar vroege kopgroep en uh, ja, goede samenwerking. En uh, uiteindelijk won ik hem in een sprintje. Ja. Ben je niet helemaal kapot nu? Uh, ja, en ik heb ook heel erg honger, dus uh, ik kan niet wachten tot ik uh, terug kan naar het huisje voor de soep en de broodjes en uh, wat er allemaal nog meer is. Maar... Ja. Ja, ik bedoel eigenlijk, uh, ja, eigenlijk niet naar die 100 kilometer, maar het seizoen zit er nu ook op, hè? Ja, daar hebben we ook uh, met z'n allen wel uh, naar, naar uitgekeken de afgelopen dagen, moet ik zeggen. Want, uh, het is natuurlijk na de Wijstzee en uh, alle wedstrijden in, uh, in Nederland, uh, ja, het is gewoon super zwaar geweest. En uh, dat had nog niemand van ons echt uh, meegemaakt. En je merkt gewoon in iedereen dat uh, de vermoeidheid echt toeslaat. En uh, Elma, voor, voor de, de, de laatste wedstrijd zo in, in, in Zweden dan winnen de 100 kilometer. Ik, ik bedoel, in de, de natuurreiswedstrijden in Nederland een uh, beetje een aantal keer afgetroefd. Is het een beetje in, in, in, in, dat je de boel recht trekt voor jezelf? Ja, kijk, uh, we stonden met een relatief klein peloton aan de start, maar wel uh, eigenlijk met de top uh, 25 van, uh, van het Dames Marathon schaatsen. Maar uh, ja, dan weet je gewoon dat het niveau hoog is en dat het zware wedstrijden worden. En uh, met zo'n windje in zo'n klein peloton uh, maakt het nog zwaarder. Hey, even de indicatie van... voor de luisteraar, hoe lang hebben jullie erover gereden over die 100 kilometer? Oh, ik zou het niet weten. Maar oh. ik schat zo'n drie uur. Drie uur. Dat is, de mensen hebben veel natuurreis geschaatst. Ze hebben een indruk dat de dames gewoon 100 kilometer in een uur of drie weg kachelen. Dus dat is hard. Ja, ja. ja ruim boven de 30 gemiddeld rijden we meestal. Dus, uh... ja. Was, ja. Was, was dit... Uh, dit was de eerste keer hè, dat jullie dat internationale circuit zo uh, reden? Uh, nou ja, we rijden, we rijden altijd wel de wedstrijden op de Wijsvee in de Zweden. Alleen uh, ja, vaak zit daar gewoon even twee weken tussen. En... Uh, uh, of niet, maar dan zit er in ieder geval niet een week tussen waarin we uh, elke dag een wedstrijd in Nederland hebben. Dus uh, de afgelopen week in Nederland hebben we natuurlijk elke wedstrijd uh, of elke dag een wedstrijd 60 kilometer op programma gehad. Ja, ja dat, dat sloopt je uiteindelijk wel. Ja, dat bedoel ik. De eerste keer op deze manier was wel heel erg zwaar. Kan ik me voorstellen. Ja. Zeg maar, je, je weet als je terugkomt, uh, hier is het ijs weg, hè? Ja, gelukkig. <laughs> Het is een beetje vrolijk in de kerk, maar oh, ik ben echt blij dat, uh, dat we straks even rust hebben. Ja, kan ik me niet van voorstellen. En mis jij nog iets, uh, of krijg je iets mee van de WK Allround? Volg je dat ook nog? Nee, we hebben geen internet in het huisje. We hebben het gisteren even geprobeerd bij de McDonald's, maar die verbinding was ook bar slecht. Dus uh, we krijgen wat, wat sms'jes binnen, maar uh, ja, het is net begonnen, hè, dus we hebben nog niks meegekregen. Ja, wat doe jij als topsporter bij de McDonald's eigenlijk? Uh... Interneten. Ja, Internet hey, En dus. <laughs> hey, hoe is het met jouw lange baan -aspiraties? <laughs> Zeker. Hoe is het met je lange baan aspiraties, Elma? Want je hebt natuurlijk een aantal jaar geleden wel meegereden. Ja, die zijn, uh, die zijn zeker uh, nog uh, in alle hevigheid. Uh, of die zijn terug, moet ik zeggen. Want uh, begin van het seizoen reed ik geen deuk in een pakje boter. En toen dacht ik echt, van nou, dit kon wel het laatste seizoen worden. Maar jij was ook geblesseerd hè? Ja, maar ik heb echt zeker te pakken en uh, dat heb ik vandaag laten zien. En ik heb gewoon alle vertrouwen in dat met de ploeg uh, waar ik volgend jaar rijdt... dat ik uh, gewoon weer uh, echt hard ga staatsen. Hé, hey, wat is voor jou het grote verschil dat je aan het begin van het seizoen... geen deuk met een pakje boter rijdt en nu weer wel? Je wint. Uh, nou ja, ik heb uh, inderdaad de blessure gehad... maar ik ben ook de afgelopen anderhalf jaar technisch gewoon heel slordig geweest. en uh, Waardoor ik gewoon... Uh, ja, ik reed niet meer... Uh, op de goede... En dan, dan haal je gewoon niet zoveel power uit je slagen als, uh, als dat de bedoeling is. En uh, dat heb ik de afgelopen paar weken weer wat uh, om kunnen buigen. En uh, nou ja dan ga ik gewoon de hele zomer nu keihard aan werken. En dan moet het volgend jaar gewoon weer goed zijn. Ja, een andere, andere ploeg ook nog, daar ben ik even nieuwsgierig naar. Volgens mij ook met een aantal oud-lange baanrijders erbij, klopt dat? Ja. Ja, inderdaad. En, uh, ja, dat, dat scheelt natuurlijk enorm. Uh, het zijn allemaal technisch goede rijders. Ze hebben allemaal uh, heel veel snelheid. Ik ken ze goed. Uh, het is gezellig. Dus uh, ja, dat uh, is gewoon voor mij uh, een topploeg op dit moment. Oké, okay. dankjewel. Nou, goed, uh, oh, ja. dankjewel uh, voor nu, uh, Elma. Uh, hoe, hoe wordt het gevierd uh, in Zweden? Nou, uh, ja, we duiken straks de sauna in. <laughs> Even de spieren gewoon weer helemaal op laten warmen en ontspannen. En uh, dan uh, zo naar eens kijken of uh, er nog wat te doen is in de stad. Nou, dat zal wel lukken, denk ik. Uh, het mag nu, hè? Ja, waarschijnlijk internet in de McDonald's. Uh, okay. <laughs> geniet ervan, er van, Helma. Goed. Dan gaat die hangar er wel in. <laughs> dat denk ik ook. Ter info, tot slot, Wust 1, Nesbier 2, Sablikova 3 en Linda de Vries. Geen familie heb ik begrepen, staat nu vierde oké. Okay. Nou, uh, dat is een mooi rijtje. Oké. Okay. Dag. <laughs> hoi, hoi. Dag. Oh, nee. We gingen naar... Uh, ja, ik zet uh, mensen kijken op de webcam en denken... Nou, wie zwaait hij nu? Dat is de technicus. Omdat ik dacht we een plaatje gingen doen. Maar Jan Roels... Uh... Laat jij het zingen maar zitten. Vertel me even hoe het bij het tennis zit. <laughs> Ik wil ook wat zingen hoor. Geen probleem. Maar bij tennis is het 4-2 voor Del Potro. Die dus de halve finale speelt tegen Berdig. Eerste halve finale van het ABN Ambro World Tennis Tournament. Berdig de Tsjech, Del Potro de Argentijn. Twee wereldtoppers. Want uh, iedereen heeft het wel over Federer. Maar let op hè. Del Potro is de USO-kampioen 2009. Toen won hij van Federer in de finale. Berdig de finale 2010. Beide spelers die hier nu de kwartfinale spelen haalden. Ook de kwartfinale Australian Open. Berdig verloor daar... Van Nadal en Del Potro werd verslagen door Federer. Ja, nog steeds 4-2 en een breekpunt weggewerkt door uh, Berdig. Het is nu Juice in die eerste set. En ja, Del Potro serveert gewoon ongelooflijk sterk. En op het moment dat uh, ja, Berdig iets verslapt... dan neemt Del Potro natuurlijk meteen de rally over. Kan hij domineren met die keiharde voorhand en ook een hele goede dubbelhandige backhand. 4-2 dus in de eerste set en Juice tussen Del Potro en Berdig. De voorsprong voor Argentijn. Day will come. Het is een grote eer om uh, de hele middag uh, tussen en met die uh, topsporters te mogen praten. Met Jochem Uitenhagen hier natuurlijk en nu weer een aan de telefoon, Elco Sint-Nicolaas. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij deed mee aan uh, het Nederlands kampioenschap indoor op de Meerkamp. En je ja. moest na het eerste onderdeel al opgeven. Wij vroegen ons af wat er aan de hand is. Ja, klopt. Het was een uh, zeer korte Meerkamp van één uh, van onderdeel. Um, ja, het begon met de 60 meter. Um, en met de eerste proefstadje dat ik eigenlijk maakte op de baan, uh, ja, schoot eigenlijk al kramp in uh, eigenlijk bij de kuiten. En um, nou ja, goed, uh, natuurlijk hoop je nog dat het rechttrekt eruit trekt. Maar in de wedstrijd, ja, de eerste pas was gelijk raak qua kramp. En uh, ja, dan is het harken naar de finish toe. En ja, overleg met de visio. En ja, het risico is gewoon te groot, ook al krijgen we het, uh, kregen we het eruit gemasseerd... dat het bij het volgende onderdeel, het verspringen, zou terugkomen. Ja, en dan is het ook gelijk kans op, op een klein scheurtje of wat dan ook. En ja, dat willen we natuurlijk niet in het Olympisch jaar. Nee. Dus uh, was het eigenlijk uh, een hele simpele keuze. Het is uh, meer risico dan anders, dus, dus stoppen. Hm. Maar dat is uh, toch altijd wel even lastig om te beslissen. Want je moet voor de duidelijkheid met betrekking tot de Spelen. Je hebt een nominatie binnen. Ja, uh, nee, ik heb uh, ik ben uh, gekwalificeerd. Uh, ik moet op, eh, uh, op een tienkamp uh, uh, vormbehoud tonen. Dus dat had nu niet eens hier binnen gekund. Dat moet op een uh, op een tienkamp buiten gebeuren. En de eerste mogelijkheid is eind mei in uh, Oostenrijk. En uh, ja, daar moet ik uh, voldoen met een scoren boven de 8000 punten, dan uh, zou ik vormbehoud getoond hebben... en dan mag ik naar de Olympische Spelen toe. Ja, de kwalificatie eis was geloof ik 8200 uh, en dat heb je gehaald. Uh... Ja, 8.220 ja. en ik heb, dit jaar, of, ik heb afgelopen jaar 8304 gescoord en nog een keer 8298. Ja. Dus uh, vormbehoud moet geen probleem zijn. Maar nee. goed, we moeten natuurlijk heel blijven en dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker in een Olympisch jaar kan ik me voorstellen... dat alle kleine dingetjes je zorgen uh, gaan bezorgen. Heb je, ja. heb, je, heb je vanmorgen toen dit gebeurde en ook na die twee stappen, heb die 60 meter, heb je toen niet gedacht, nou, de groeten, ik, uh, ik stop ermee. Um, dus... Nou ja, goed, ja, tuurlijk heb ik dat wel eventjes uh, gedacht. Maar um, ja, ik dacht, weet je, als ik de finish ga halen, want ik had op dat moment niet het idee dat hij iets zou scheuren of knappen of wat dan ook. Uh, ik denk dat als we de finish halen in een uh, redelijk normale tijd, dan, dan kunnen we het eraan met de fysio en dan gaan we overleggen. En dan uh, zien we wel of we eruit krijgen en of we verder gaan met verspringen. Maar ik had wel gelijk door, Dit wordt geen topscore. Dat had ik al door toen ik mijn eerste proefstartje had gemaakt en ik de krant voelde. Ja, dan zit er gelijk al iets in je, in je hoofd van, oké, okay, dit, dit wordt geen droom meer kamp zoals je hem eigenlijk in gedachten hebt. Nee. En uh, ja, goed, dat ja. is dan niet anders. <coughs> nee, snap ik. Nou is er volgende week nog het gewone NK Indoor. Ja, klopt. Uh, daar zou jij meedoen aan Horde en Postelk Hoogspringen? Ja, klopt. Dat staat nog steeds uh, gewoon in de planning. Want dit lijkt eigenlijk niet meer te zijn dan gewoon kramp. Er is verder niks kapot of wat dan ook. Dus uh, het is vooral voor ons uh, om na te gaan wat hebben we de laatste dagen anders gedaan. En is het daardoor iets, uh, een kans dat daardoor de kramp is gekomen? Of, ja, of was het nou gewoon eenmaal zo uh, vandaag? Maar goed, dat, dat zullen we gaan uitzoeken. Maar uh, normaal gesproken ben ik volgende week gewoon fit en uh, zal ik zeker, uh, zeker deelnemen. Nou is het zo dat dit ook een kwalificatiemoment was voor de WK... Ja. Uh, begin maart. Uh, ja, want het is al de tweede keer dat je je kon kwalificeren dat het misgaat volgens mij. Ja, klopt. In ik Estland een... was het ook al uh, niet helemaal zoals het zou moeten. Hoe, nee. zor hoe zorgelijk wordt dit? Is er nog een moment dan nu? Uh, er is eigenlijk geen moment, maar ik zou nog een, een wildcard kunnen krijgen. Maar eigenlijk hebben we vanaf het begin af aan mijn coach niet gezegd... Uh, de WK is geen must. Maar het was gewoon fijn geweest om het inderdaad een goede meerkant te draaien. Even om te kijken hoe staat het ervoor, hoe gaat het. En um, ja, al zou ik een wildcard krijgen, dan nog zullen we zeker de afwe afweging maken van gaan we er naartoe, moeten we er naartoe gaan. Of hebben we gewoon, weten we wel hoe het ervoor staat en gaan we geen planningen meer omgooien, maar gaan we gewoon lekker op ons gemak richting uh, de zomer werken. Maar dat, uh, ik ga niet uit dat er überhaupt een wildcard komt. Dus wat dat betreft is het uh, na volgend weekend gewoon uh, einde in seizoen. Ja, en dan moet je je voorbereiden op het outdoor seizoen. Komt, ja. er, komt er dan nog een moment voor de spelen dat je jezelf kan testen? Dat je, kan, dat je echt kan zien met de internationale concurrentie hoe je ervoor staat uh, in de aanloop naar die spelen? Ja, absoluut. Ik, uh, ik heb eind mei dan de eerste teamkamp. Uh, dat is in Guts is in Oostenrijk. Dat is, noemen ze het officieuze WK, omdat het zo'n grote wedstrijd is. Daar moet ik ook nog dus vorm behouden tonen. Maar dat is ook gelijk natuurlijk een heel mooi testmoment. En daarnaast test je het nog wel met, uh, met individuele wedstrijdjes. Dus uh, daar maak ik me geen zorgen over. Het was meer dat we hadden gekozen voor een inderseizoen. In de zin van, nou ja, weet je, dan, dan draai je toch wedstrijden. Dan zie je even hoe je ervoor staat. Ritme houden. En ritme houden en niet alleen ja. maar trainen en uh, daarin blijven hangen. Ja, duidelijk. Goed. Dus het land hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken. Nee, zeker niet. In ieder geval, ik doe het niet, dus dan uh, hoef je de rest ook niet te doen. Goed zo, bij deze. Dankjewel. je Ja, Sint-Nicolaas was dat, uh, die zich in Apeldoorn dus wilde kwalificeren voor de WK... bij de Nederlandse Indoor Kampioenschap op de Meerkamp. Maar het ging fout op de 60 meter waar de kramp in de kuit schoot. Maar we hoeven ons gelukkig geen zorgen te maken. Jan Roels ja. nog even bij Del Potro tegen Berri. Ja, het is 5-3 voor Del Potro, de Argentijn. Hij had op 4-2, twee breekkansen tegen Berdig, maar wist die niet te benutten. Hij miste een voor- en rechtdoor. Die sloeg hij echt midden in de tramrails. De Argentijn keek eens naar boven, van, hoe kan dat nou? Waarom mis ik nou zo'n grote kans? Maar hij heeft nog steeds dus die, die breekvoorsprong tegen de Tjech... Berdig die vooral scoort. En dat is eigenlijk heel vaak zo met die dubbelhandige bek en recht door. Dan komt Del Potro met het lange lijf niet helemaal goed uit met zijn voeten en zijn benen. En dan mist hij zijn voorhand. Nu dus een servicebeurt van Berdig op die 5-3 achterstand in de eerste halve finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. 5-3 dus voor Del Potro in de eerste set. En dan zo kort voor drieën gaan we nog even napraten... over de eerste dag van de WKO-round in Moskou bij de vrouwen. Linda de Vries die kan terugkijken op een geweldige eerste dag. Een heel goede. Heel goede. Na twee afstanden bezet ze de vierde plaats in het klassement. En Bert Maaldering gaat met haar praten. Nou, Linda de Vries, wat een dag. Ja, een mooie eerste dag. Ja. Wat, wat is het mooiste? Je rijdt twee persoonlijke records... en je staat vier in het klassement. Ja, nou ik, dan kies ik voor het mooiste als ik moet kiezen, denk ik, voor het PA op de 500 meter. Jouw eerste 39er? Ja. ja. En waarom? Omdat er zo'n hap afgaat of omdat je daarmee in het toernooi mee ging doen? Nou, misschien dat beide. En het gaat gewoon echt best een hap af. En uh, ja, dat is wel een lekker gevoel gewoon, dat je dat nu ook kan. Je bent een beetje een grens overgegaan. En op het NK open ik ook 10, 9 nu 10.8. En dat is dan, zeg maar, nu krijg je er een soort van, voor mijn gevoel, een beetje structuur in. Dat je gewoon een beetje 1-0. 10-19-8 kan openen. Dat is natuurlijk een super lekker gevoel. Ja, krijg je dan ook meteen een, uh, ja, een flinke vlaag in de rug op de drie kilometer daardoor? Zelfvertrouwen, ik kan het? Nou, ik weet niet. Elke keer is het toch wel weer afwachten hoe het gaat. Want ik had het toevallig voor die tijd Want je rijdt zo'n goede 500. Dan ga je soms misschien net een beetje, ook al weet je dat je ook een goede drie kan rijden, twijfelen van... Heb ik misschien te veel kort werk gedaan? Maar ja, dat heb ik bijna niet gedaan de laatste weken. Dus ja, dan ga je een beetje daaraan twijfelen. Maar op zich, ja, die drie was gewoon netjes. Ja. En je had ook een mooie tegenstander. Ja, dat ja, was, uh, was mooi. Had je daar nou veel aan? Nou, je, weet, je, je speelt een soort van spelletje uiteindelijk toch wel een beetje. En je weet gewoon, als je nog drie rondjes moet, heb ik de laatste binnen bocht, ronde, zeg maar een hele ronde lang... Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik nog een keer onder haar doorkomen. Daar komt ze misschien nog net een keer onder mij door. En dan heb ik die laatste binnenbocht. En dat lukte, zeg maar. Dus dat is dan fijn. Ja, want je reed ook in die laatste binnenbocht, dat laatste stuk, een enorm eind van haar weg. Ja, nou ja, ja, klopt. Ja, ik, zie, ik kijk niet achterom, dus ik weet niet hoeveel het scheelde. Maar... Het scheelde flink, vol dat nou, moet ik gaan uitrekenen, maar een flink aantal seconden. En dat betekent ook dat je uitzicht hebt op meer dan wat je nu hebt in het klassement. Nou, daar kijken we nog niet naar, zeg maar, maar... Uh... We gaan morgen nog twee goede afstanden rijden. Dan zien we het. Is het voor jou moeilijk om rustig te blijven? Of want in uh, Budapest was je een soort van euforisch. Nu ben je veel rustiger al. Uh, ik weet niet. Je hebt nog een hele dag te gaan. En toen in Budapest had ik zeg maar de tweede dag ik tweede op die 1500 meter. En dat was, dat was echt een euforisch gevoel. En toen heb je mij gesproken. Dus ja, misschien wel morgen. Het is geen gewenning. Nee, nog niet. Je moet een uh, kopje erbij houden gefeliciteerd tot nu toe. Dankjewel, dankjewel. Linda de Vries, na de drie kilometer. Wat een frisse meid. Ja, absoluut. En gewoon lekker... Uh, ik heb nu een beding gereden met peer gereden... om nog te twijfelen he, of ze goed is. Want ja, heb ik dan niet te veel kort werk gedaan? Ze rijdt gewoon een hele goede drie kilometer. En uh, nu kijken van, nou ja, morgen weer een dag. En dan zien we, en dan zien we wel waar we in klasse klassement staan. Ik denk dat dat ook voor haar de enige methode is. Goede races rijden... En dan zie je vanzelf wat de rest heeft gedaan. En dan kan je in het klassement kijken waar je staat. Ja, is dat ook omdat de BH die drukte nog niet zo op ligt? Ze komt, natuurlijk, nou, ze komt niet net kijken, maar wel in de top van het klassement natuurlijk. Ze gaat nu voor het eerst meemaken. Zit op het Boedepest was natuurlijk hey, het is een hele goede 500 meter waar ze tweede plaats behaalt. Dus mensen gaan wel minder kijken, maar ze hoeft nog niet te presteren natuurlijk. Ja, dat ja. gaat va vaak pas komen als je één keer iets bijzonders hebt gedaan. Ja, dan voel je druk. Maar je hoort nu wel dat ze nog steeds wel redelijk nucht is. Van, joh, ik ga gewoon mijn dingen doen die ik moet doen. En dat, wat je moet doen is gewoon goed in hard schaatsen En dan zie je vanzelf wat het oplevert. Even naar Rotterdam, Jan. Eerste set afgelopen. Ja, dat ging opeens snel. Op die 15-voorsprong van Del Potro bij de laatste flits werd hij geserveerd, komt 0-30 achter. Dan zit er een lijnrechter op de baseline en die heeft ook als taak om dus te kijken of uh, degene die serveert niet de baseline raakt voordat hij de bal raakt. En dan is het een voetfout. Dus deze lijnrechter die uh, schreeuwde hard voetvold uh, En Berdi keek eens eventjes naar de zijkant zo van wie ben jij om mij als Wimbledon finalist 2010 dit punt te ontnemen. Maar dat was een dubbele fout. Dus 0-40. Drie setpoints voor Berdi voor uh, Del Potro moet ik zeggen. En Argentijn pakte dus zo even de eerste set met uh, 6. En mooie cijfers. Hij won al zijn punten op zijn eerste service. Dat betekent dus dat als zijn eerste service in was, won hij daarna altijd het punt. De eerste set dus voor Del Potro in de eerste halve finale vanmiddag tegen Berdig 6-3 voor de Argentijn. Goed, dankjewel Jan. Zometeen uh, meer van jou. Even naar uh, Moskou, naar uh, Erben en naar Joris. Want de vijf kilometer is uh, begonnen. Zijn dat de mindere goden die, uh, die jullie nu in beeld hebben? Met al respect gesproken. Uh, als ik jou zeg dat, uh, dat Wepels en uh, Brodka... Oh hebben... ja. Ja, die zijn in de baan, maar die Brotka heeft wel de 500 meter gewonnen. Hè. Dat is een Pol. die reed 36-24, was daarmee 200 sneller dan Koen Verwij. Die zat eigenlijk verdraaid dicht bij de afstandszegen ja. op de 500 meter, Koen Verwij. Maar goed, die pool die rijdt nu en die is bezig die Waypol's een draai om de oren te geven. En dat is dan de tweede Canadees op rij die een draai om de oren krijgt op de 5 kilometer. Want in de eerste rit reed Belshow 8 seconden weg. Dat is ook een Canadees van zijn landgenoot, Warsilevich. Maar echt, dat doet er allemaal niet toe. Erben zat intussen heel geboeid te luisteren naar het interview met en Nicolaas. Want Erben? Ja, ik heb de volgende twee weken geleden nog samen met die jongen getraind. En, uh, en ik heb zoveel respect voor die jongen, want het is, ze, ze is zo moeilijk om heel te blijven in die sport. Als die jongen gewoon heel blijft, dan, ja, maakt hij ook en, en, en dan, dan haalt hij zijn kwalificatie, dan kan hij ook meteen naar na, na de spelen. En dan maakt hij ook meteen kans op een medaille. Maar heel blijven is superbelangrijk. Maar ik heb tegen die jongen gelopen, ik moest 300 meter tegen hem lopen en ik werd gewoon op 100 meter gelopen. En ik vond mezelf toch wel een redelijke... Had je je ze nog aan? Nee, nee, ik had mijn schaatsen niet aan. Maar jongens, jongens, wat een, wat een power heeft die, heeft die goos. Wat kan die goos schouwen? Respect van ja. Erben voor een andere topsporter. Ja. Waar ik minder respect voor had, was vandaag was, was toch wel de eerste rit van, van die vijf, vijf kilometer. Hoor. Die was Levy die hier een tijd rijdt van 6,50. Ja, wat heb je dan te zoeken op, op, op een wekelround? Ik denk dat als Jochem en ik hem nog eens een keertje heel erg kwaad zouden maken. hoef ik, hoef, hoef ik niet eens mijn spijkerboek uit te trekken. <laughs> dat, dat, ik nog wel, dat ik nog wel redelijk hier bij deze tijd. Ik hoor een, een uitdaging aankomen. Slotronde, Ermen, weet je nog? 34-8, Warsilevic, ja, wat doe je dan hier? Ja, maar het is, dat nou, is jammer, heel, heel jammer. jammer want dat vroeger was een heel groot talent, hè? En wat is er, wat is er gebeurd met die jongen? Dat is, dat is zo jammer, want hij bij de weken Junioren. volgens mij is hij nog is hij zelfs nog wereldkampioen geweest. Begin van deze eeuw zeker. Net wat Koen Verwijder. twee jaar geleden in deze hal deed. Toen schreef hij de wereldtitel op zijn naam Verwijders Tweede op de 500 meter en de man die die afstand won. Brodka die zoeft nu door de bocht. En die andere Canadees die is daar nog lang niet. Brodka gaat rustig op weg met lange klappen. Het is zo'n pool die straks misschien rond de tiende plaats kan eindigen in het klassement. 32-0 zet hij nu neer als rondje. En daar is zijn tegenstander Stefan Wepels. Ik denk dat dat een naam is die we snel kunnen vergeten. Want Wat? dit is al een man van een jaar of 30. Dit is geen jong talent. Oké, okay, dankjewel Joris. aspiraties je aan het schaatsen begonnen. Sterker onderaan, Joris. Sorry, sorry. Sport op Radio 1. Morgen om 12 uur het WK Schaatsen in Moskou. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. En de Eredivisie. Groningen PSV. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt. Ajax NEC. is dit straks op gebied. Wel voor. Dit niet. Utrecht AZ. Ja, nummer 3 hoor. En om half 5.